In Japan wordt de kerncentrale in Hamaoka tijdelijk stilgelegd. Na de aardbeving en tsunami in maart en de problemen met de kerncentrale Fukushima heeft de regering alle 54 reactoren onderzocht. De Hamaoka kerncentrale ligt vlakbij een breuklijn en is daardoor bij een aardbeving erg kwetsbaar. Als er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen gaat de centrale weer open. Vandaag is een begin gemaakt met de bezuinigingen op de krijgsmacht. 14 van de 17 cougar helikopters worden vanaf vandaag niet meer gebruikt. Evenals 60 Leopard tanks, 4 mijnenjagers en 19 F-16's. Defensie moet de komende jaren 1 miljard euro bezuinigen. Totaal verdwijnen er bijna 12.000 banen. De hotelbranche heeft vorig jaar het recordjaar 2007 geëvenaard. 2010 hadden de Nederlandse hotels ruim 19 miljoen gasten, kleine 8% meer dan het jaar daarvoor. Door de financiële crisis was het aantal gasten de afgelopen jaren flink gedaald. Vorig jaar is het aantal buitenlandse gasten weer flink gestegen. In Los Angeles is John Walker overleden, een van de oprichters van de Walker Brothers. John Walker richtte de groep in 1964 op. De Walker Brothers, met als leadzanger Scott Walker, scoorde vooral in Europa hits met nummers als The Sun Ain't Gonna Shine Anymore en Make It Easy On Yourself. John Walker is 67 jaar geworden. Het weer dan nog, hier en daar zon, maar ook bewolking en kans op een bui, later mogelijk met onweer.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 Er, st er staan op, op, dit, op dit moment, moment geen, geen files, files, Snel snelheidscontrole zijn, zijn aange aangekondigd op, op de A12, Utre Utrecht, Arnhem, Arnhem tussen tuss Knoop, Oud Oud Oud Oud Oud Oude Rijn en Venen, Rijn Daal, en Venen en de A-Zaal, 27, A-70, 20, Gorkem Al Almere, tussen tussen de knopen tussen de Verdingen tuss en Everding Almere en Almere. Tot, zo tot er de zover de verkeersinformatie.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 Oh I'm not for your love. Zijfm You can synthesize